Praten bij het RWS Journaal. Politiek hoort dat Europa met de Grieken heeft gesloten... waardoor het financiële steunprogramma met vier maanden wordt verlengd. De regeringspartij VVD zegt dat het wel eerst zien dan geloven is. De coalitiepartner PvdA noemt het een basis om verder te werken aan een oplossing. Ook de SP en GroenLinks zijn blij met het voorlopige akkoord. De oppositiepartijen zijn wel bang dat het nog mis kan gaan... als het nieuwe bezuinigingsplan dat de Griekse regering maandag moet presenteren... niet wordt goedgekeurd.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 Het is onduidelijk of de aanval een wraakactie is van Roma-fans... voor de vernielingen die Feyenoord-hooligans woensdag en donderdag aanrichten in Rome. Op fansites van Feyenoord worden mensen die nu nog in Rome zijn... gewaarschuwd dat Roma-supporters op zoek zijn naar Feyenoorders. In Brazilië zijn twee mannen opgepakt voor de moord op een Nederlandse zeiler... vorig weekend voor de kust van de stad São Luís. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. De 60-jarige man werd doodgeschoten toen hij op zijn boot werd overvallen... De daders gingen er zonder buit in een bootje vandoor. De Nederlandse vrouw bleef ongedeerd. Zij zwom naar een jachthaven en belde daar de politie. Het weer buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het is 5 tot 7 graden. In de loop van de avond droog met opklaringen. Vannacht ligt de vorst en kans op een mistbank. Morgen vrijwel droog met geregeld zon. En het wordt 7 graden. Dit was het NWS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Almere is door een spoedreparatie de rechterrijstrook dicht bij Knopend Eemnes. Er staat 2 kilometer file. Tot zover de verkeers. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met, Met nu, ben op zaterdag. minuten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 Ja. ja, nou ja, we hebben uh, een paar jaar terug hadden we ook uh, Kids Adventure Week. En uh, die jongen heeft nou zijn eigen radioprogramma. Zo so is dat, hebben we het over Thomas. Hebben we het over Thomas. Hier is uh, Beat It van Michael Jackson... De Stam van CFM, Michael Jackson, dat was Biditz. Ook alweer zo'n gouden ouwe. Hè? Het is uh, elf minuten over vier. Nou is inmiddels uh, aangeschoven de kinderburgemeester Robert-Jan. Ja, uh, Finn Damhof, welkom in de studio van CFM. Ja. Komen we zo meteen weer even bij je terug. We gaan allereerst even naar Gerard Kuipers, lokale burgemeester van, uh, van Zandvoort. Uh, een nieuwe burgemeester, wat was er met die andere? Ja, die, die wil een weekje op vakantie en die zal wel gedacht hebben dat... Uh, dat ik moet me iemand anders vragen.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 En toen zei ze daarna van, ja, jij bent het geworden. Ja, maar een sollicitatiegesprek, dat klinkt wel vrij officieel. Dus uh, wat voor soort vragen werden je gesteld? Ja, waarom? En wie ben je nou precies zelf? En wat doe je allemaal? Ja. En Hoe kwam je erop? Ja, van, van, van dat soort vragen. En had je allemaal, allemaal een antwoord op? Ja, ik had op de meeste vragen wel een antwoord. Oké, okay, maar het dus waren spannende dagen van, word ik het of word ik het niet? En uh, hoe, kreeg je t, hoe kreeg je het te horen? Nou, ik moest smedig moesten, had ik privéles op, op mijn moeders paard. Yeah. En ja, toen hadden ze al gebeld maar ja, toen was ik dus bezig. Toen zeiden ze van, da, daarna kan je even bellen. En daarna werd ik opgebeld van, jij bent het geworden. En toen? Ja, toen hadden we, daarna kregen we een planning toegestuurd van... Ja, maar was dus je niet, hardste, je was ja, niet ja. hartstikke blij dat, moet ja, horen was dat super je het Ja, Ik ben blij. Maar je krijgt natuurlijk wel straks, een, daar komen we straks nog even bij je op terug, maar ik krijg al een hele drukke week. hè?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 Dus mocht je op de, op de stoel zitten van de burgemeester? Ja, daar mocht ik zitten. En allemaal media-mensen aan de andere kant om foto's te maken? Ja, ik werd heel veel gefotografeerd En heb je, ben je ook al vele malen geïnterviewd? Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Dit is de eerste. Nou, we weer de primeur, hè? Dankjewel, <lacht> geweldig. Dankjewel, Vin. <Finn. lacht> okay. Goed, je, dus om tien uur was je dus echt kinderburgemeester... En uh, wat, wat heb je daarna, die, heb je vrijdag ook al aan de nodige dingen gedaan? Of begon het vanmorgen allemaal? Ja, het begon eigenlijk maar vanmorgen. Van vrijdag heb ik nog niet zoveel gedaan. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Dus oh. ik ben gewoon nog naar school gegaan. Daarnaast begonnen allemaal te klappen toen ik binnenkwam. Ja. Dat was wel superleuk. En want uh, op een gegeven moment over een week moet je die Amstketen weer inleveren. Weet ja. je ook al hoe dat gaat? Ja, ik ga gewoon naar school. En op school komen ze hem dan ophalen. Dan ze, gaan ze een dag uitkiezen. Dan komen ze naar school. Wie zijn ze?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 I'm an Albert Chouse. else Gezellig in de studio van CFM op deze zonnige zaterdagmiddag. Je hoorde de Amen Albatroos, de single van Aaron Schuppa. De kinderburgemeester, hij is vanmiddag aanwezig. En natuurlijk ook de lokale burgemeester. Jij had, Vin, uh, uh, vanmorgen al het, uh, of middag het plein van de Hoge Nood op het Raadhuisplein geopend. Ja. En je hebt al een anti-slip demo meegemaakt, hoe was dat? Ja, dat was echt super cool. Je ging nog met een wagen ja, van een auto snel uit rijden.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 Here is Cool Kids.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 Bij deze plaat van Fox Stevenson moet ik altijd weer denken aan mijn collega Maurice Mulder. Ja, als je op vrijdagmiddag tussen 53 uur breakdown presenteert, gaat hij helemaal uit zijn dak als je hier deze mag draaien. de Sweets, Zodapop. Dat was alweer het ene laatste plaatje voor het gedicht van de dag. Die komt er dus zo dadelijk aan. En het is weer een tranentrekker, hoor ik vooral met Jan. Dus ga er maar vast lekker voor zitten aan de radio bij CFM. Maar eerst deze uit de jaren 80, Hier is de Swing Out Sister en Breakouts.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 Ja, dit was echt voor een Beatle-liefhebber. Oeh, jawel, jawel, jawel. Alleen daar hebben we even een probleem mee. Dat ja. zijn denkt, wil niet werken niet. Maar ja, ik heb wel een andere gevonden hoor. Ik wil je. Hier is oh, Guus Meelers. Ze ligt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht. Hij loopt op haar af totdat ze wel verwachten. Een morgen heeft ze spijt, dat weet ze al. Ja, dit is wel het gevoel wat je vast moet houden, hè? ook op de zaterdagavond. Je hoorde de singer van Guus Mellers en Ik wil je blijf bij me. En wie weet, misschien wil jij wel de sedentale love. Just won't do Thursday and Friday, we can begin, but our sedentale love will never end. Shagun, shagun, shagun, shagun. Gaan!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 Tot dan en bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zaterdagavond. Dag. In Zandvoort is alles kits. Ik vind hem mooi. Doei, doei. things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Back grumble, give a whistle. And will help things turn out for the best. Ai